Take and roll! Oh, hè? Oh, Foo Fighters en uh, The Pretender. Wat een plaat uh, nog steeds is dat. Het kwam van het album Echo, Silence, Patience and Grace uit uh, 2007. Het werd geen hit, maar wel een absolute klassieker. Goedenavond, welke bij het derde uur. Het hangt niet op, wil je iets horen, vraag het aan. 01354134 of via facebook.com slash matenlog. Dit is nog een Pretender, maar dan van Jackson Brown. Rid in the shade of free. I'm gonna pack my lunch in the morning And go to work each day And when the evening rolls around I'll go on home and lay my body down And when the morning light comes streaming in I'll get up and do it again Amen, say it again I wanna know what became of the changes we waited for love to bring. Were they only the fitful dreams of some greater awakening? I've been aware of the time going by. They say in the end it's the wink of an eye. Come streaming in You'll we'll get up and do it again Amen Caught between the longing for love And the struggle for the legal tender Where the sirens sing And the church bells ring And the junk man pounds his fender Asleep at the traffic light And the children Solemnly wait For the ice cream vendor Out into the cool of the evening Strolls the pretender He knows that all his hopes and dreams Begin and end there And show me what laughter means. And we'll fill in the missing colors in each other's paint-by-number dreams. And then we'll put our dark glasses on, and we'll make love until our strength is gone. And when the morning light comes streaming in, we'll get up. And Do it again. Get it up again. I'm gonna- Jackson Brown en uh, The Pretender. Ik vind hem nog mooier dan uh, The Lone at Stay. Ik heb dan ook erg genoten. Daarvoor uh, nog een pretender. Die uh, is wat meer uh, bekend bij het uh, publiek. Uh, Foo Fighters, natuurlijk. Alweer uh, ruim 12 jaar geleden dat ze dat, uh, dat ze dat uitbrachten. Allebei erg erg erg fijne liedjes. Uh, wil jij iets horen? Ik zou zeggen, ja, vraag gewoon je favoriete plaat aan. En dan luiden we voor jou de Loftrompet. Welke plaat wil je horen? Het is uh, nou, voor de rest gewoon een R-request. Nou, af en toe laat ik iets wat, wat nieuws horen. Hè, want ja, het is wel gewoon New Music Friday. Maar wat wil je horen 01354134 of Facebook.com Facebook.com slash Maartenlog. Ja, deze ken je, want dit is een onvervalste disco-knijter. Het was dus, uh, ook meteen de enige hit. Voor John Brown. En Funkin for Jamaica. I'm <laughs>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 Hij heeft iets. Hij heeft iets. <middels> Bombay bicycle club. Eat Sleep Wake Nothing But You. Daarvoor Tom Brown en Funking. Funking voor Jamaica. En niet dan het land Jamaica, maar uh, het ging in dit geval over een, uh, een wijk in New York. Nee, wacht. Nee, dit moeten we niet hebben. Nee, we moeten even iets vrolijks. Eh. Uh, ik heb hier tea for two. Maar dat lijkt me niet heel uh, geschikt. Want ik ga het namelijk over koffie hebben. Uh, even kijken. Nou, ook niet echt, hè? Nee. Ah ja, joh. Wie wie? Frankrijk. Kopje. Kopje. Ja, wat koffie. Creme. Koffie creme. Ah, dat is beter. Ja, oké. Okay. De Eindhovense uh, Sam Lassaroms. La, uh, 22. 22 jaar is deze, deze dame, deze student is het volgens mij. Um, zij, heeft, uh, of zij bezoekt 100 dagen koffietentjes. Of uh, ik bedoel, ze, bedo ze bezoekt 100 koffietentjes in 30 dagen. Ja. Ze zegt namelijk: het leven is te kort voor slechte koffie. Uh, Sam Lazaroms uit Eindhoven bezoekt 100 koffiezaken in 30 dagen. De koffiemarathon houdt ze voor haar website koffietje.nl. Uh, Sam Lazaroms, een uh, even kijken. Een koffie heb, koffieliefhebber noemen is een understatement. Grote kans dat je haar in september treft met een verse melksnog van een cappuccino. Van een, van een cappuccino. Of eigenlijk zelf van een espresso. Want voor haar website Koffietje bezoekt ze deze maand 100 zaken... waar ze gespecialiseerd zijn in het zwarte goud. Een beetje liefhebber drinkt zijn zwarte goud tegenwoordig bij de zogeheten Specialty Bars. Waar barista's in een handomdraaien een vliegende eenhoorn in je cappuccino draperen. Het zijn precies de tentjes waar Sam Lazaroms zich op richt tijdens haar koffiemarathon. Ze doorkruist het hele land, van Maastricht tot Groningen en van Rotterdam tot Eindhoven. En ze willen eigenlijk zoveel mogelijk hotspots in kaart brengen en beoordelen, zegt ze bij bij het Denf Coffee in, uh, in het Eindhovense centrum. Onderweg wil ze natuurlijk ook uh, ja, inspirerende verhalen vertellen... en barista's en ondernemers. Nou, haar liefde voor koffie die begon eigenlijk eindelijk met een andere liefde. Dat uh, was tijdens haar vorige baan. Toen zat, zat ze boven coffee lovers in Eindhoven, dat, uh, dat zegt ze. Daar kwam ze een hele leuke jongen tegen. En sindsdien dronk ze eigenlijk nooit meer koffie op kantoor... maar alleen nog buiten de deur. In het begin was het natuurlijk nog vooral samen wegvluchten. Maar het groeien van de ene liefde groeide ook de liefde voor goede koffie. En toen is het idee voor koffietje.nl begonnen. De geboren en getogen Eindhovense beoordeelt de koffiezaken op vijf vaste criteria. Koffie, personeel, locatie, werken en uitstraling. En uh, natuurlijk, natuurlijk staat de kwaliteit van de koffie voorop. Maar voor veel mensen is het ook belangrijk om te weten of ze er kunnen werken. Ik doe nog even het even, even muziekje terug. Ja, ja. Haar droom is haar website uitgegroeid tot een zoekmachine... voor leuke koffiezaakjes in heel Nederland en Europa... zodat niemand ooit nog slechte koffie hoeft te drinken. Ah, oh, God. Thanks, thanks. Ik vergelijk het wel eens met, met wijn. Mensen willen toch ook alleen goede wijn. Nou, de focus die ligt nu vooral op het leren over koffie en het bezoeken van zoveel mogelijk plekken. Ze drinkt gemiddeld vijf bakjes per dag. En dat uh, terwijl ze eigenlijk best druk is van, uh, van, van zichzelf. Dus ze zorgt uh, ook in, in elk geval dat er ook heel wat water, uh, ja, drinkwater uh, altijd wel, wel bij zich heeft. Of een trosje bananen. Nou wat. Lisa. Of Sam, uh, Sam Laza, Laza Rons. Zij gaat dus uh, 100 koffietentjes in 30 dagen bezoeken. Nou, ik vind het mooi. Dan kunnen we altijd gewoon lekker op het terras. Altijd goede koffie proeven. Dit, dit op de achtergrond. Nou, perfect. Wat wil je nog meer? Nou, ik zal het wel weten. Natuurlijk, je favoriete plaat op de radio. Eens even kijken uh, of er iets binnen is gekomen. Oh ja, dit is leuk. Dit is leuk. Even kijken, dat moet, dit moet een dame zijn, dat kan niet anders. Ja, dit is een dame. Even kijken hoe ze heet. Sam. Sam, die wilde nu volgende plaat horen. En uh, ja, ik, ik, ja, ik draai hem met alle liefde, want ik heb hem ook een tijdje niet meer gehoord. Ik heb hem een tijdje niet meer gehoord. Paramore had een aantal uh, leuke gitaarliedjes. Uh, nou, uh, eind zero's ongeveer. Dit was er een van Brick, by Boring Brick. Yeah! Lekkere gitaargeluid van The Who. We komen dus dit najaar met een uh, nieuw album, twaalfde album. Het eerste in, uh, in 13 jaar, in uh, ja, de 55 jaar dat ze bestaan. Uh, dit was Anyway, Anyhow, Anywhere. Nog een hitje voordat uh, ze My Generation uh, de hitparade in kregen. Daarvoor volgt Paramore, Brick by Boring Brick. Nou oké, okay, start, zielige muziek. 4 over 5, toen kwam het, uh, kwam het naar buiten. Uh, vanmiddag, vanmiddag is hij... Of, toen kwam het in ieder geval naar buiten. Wanneer hij uh, exact overleden is, dat, dat weet ik niet. Maar één ding, ja, ja, ding is zeker, hij is vandaag overleden. Um, Eddie Money, op 70-jarige leeftijd. Um, ver, uh, even kijken, de Amerikaanse zanger en Zagjes van Die had in uh, de jaren 80 hits met uh, onder andere Take Me Home Tonight. Nee, die heb ik eerder vanavond uh, gedraaid. Baby Hold On, die draai ik uh, vanavond nog in de Vrieknacht. En uh, ook... Uh, het nu volgende liedje wat ik zo meteen ga draaien. Nou, hij heet dus... Uh, zei ik toen dus straks wel eigenlijk... Edward Mahoney. Of Mahoney. Mahoney is het dan. Uh, dat, hij maakte onlangs bekend... Ongeneeslijk ziek uh, te zijn. Te lijden aan slokdarmkanker. En De Zanne bracht in totaal elf albums uit. In 2002 verscheen zijn laatste. Zijn laatste cd. Wanna Go Back. En in uh, 2018 was Money de Ster... In zijn eigen reality show. Real Money. Die werd uitgezonden op uh, de lokale zender... AXTV... Amerikaan was daarnaast te zien in een aflevering van uh, de sitcom The King of Queens en in de Netflix-serie The Kaminsky uh, Method. Waarin hij uh, beide keren zichzelf speelde. Manny was getrouwd en vader van vier kinderen. En dit is een van zijn allerbeste liedjes als je het mij vraagt. Eddie Manny, hij uh, is dus overleden op 70-jarige leeftijd vandaag. Dit is Two Tickets to Paradise. In dit geval is de Paradise de hemel voor hem. De hemel voor Eddie Money. Бьюет. Он уже I'm Mm, oh, een Duitse schuilplatte, spada morfigen, scandalums, Scandalum, bz Daarvoor uh, Eddie Money En half two tickets per paradise Lekker uh, Nog even iets nieuws, vorige week uh, kwam het uit Nieuwe siddel van Miles Kane, dit is Blame It on the Summertime ah, Hij is zo vrolijk, hij is zo leuk Ook echt goed voor het weekend Dus ik doe hem gewoon nog een keer, fijn liedje Kane, blame it summertime. Ja, morgen. morgen is nog een beetje summertime. Een beetje nazomer, hè? Indian summer. Daarna wordt het eigenlijk wat minder weer. Maar morgen is nog mooi. Morgen is nog mooi. Maoskane, blame summertime. Fijn nieuw liedje. Um, even kijken nog even een uh, verzoekje. Want ja, dit is ook fijn. Dit is ook fijn. Rolling Stones met uh, ja, een hele fijne 70s plaat. Dit kwam van het album Sticky Fingers. En er stond eigenlijk vol goede liedjes. Wild Horses stond er ook, uh, ook op. Kent Your Hear Me Knocking. Die heb ik last gedraaid. Bitch. Zou ik binnenkort eens draaien, ook Dead Flowers. Wat een goede plaat. Alweer een jaar geleden kwam er nog een heruitgave van, een nieuwe, ook een nieuwe versie met Eric Clapton en zo erop. Dit was destijds nummer 1, het is Brown Sugar. die willen we horen. Deze brown sugar. gaat helemaal niet over bruine suiker in Nee. Ik ben over uh, iets anders. Ja. Rolling Stones. Hun eerste platen uh, uit de, de 70s. Hun negende in totaal. Sticky Fingers. Dit werd echt een uh, nummer 1. Een, een dikke vette nummer 1, is zelfs. Uh, Het is best time. Rolling Stones. En de Rolling Stones, ja, dit namen ze ook op. Want dit uh, stond op een uh, allereerste, allereerste LP'tje. Ja, wat, uh, toen, ja, toen, wa toen waren het nog maar de Rolling Stones. Toen, toen, ja, toen had je ook. Uh, ja, toen koffelden ze er nog bijna alles. Uh, want dit stond daar ook op. Hebben ze ook gedaan, de Rolling Stones. Zoals in van Chuck Berry, Carol. Oh, Carol! Don't let it feel your heart away. Cutie takes your hat and you can thank her, ma'am. Every time you make the scene, you find the joint is jammed. Oh, Carol, don't let him steal your heart away. I'm gonna learn to dance if it takes me all night. 60 jaar oud en nog steeds geen spatje iets van versletenheid of zo. Nog steeds fris, nog steeds goed, nog steeds dansbaar, nog steeds. Ach, Chuck Berry. 60 jaar oud is, de, is dit liedje Carol van uh, zijn uh, debuutplaat. Berry is on top. Yeah, still on top. Um, ja, dit was hem alweer. Uh, even kijken. Ja, uh, ja vannacht. vannacht uh, tuss trouwens, tussen 12 tuss en 2, dan is er gewoon weer een, een nieuwe nacht. Dus uh, ik heb even twee uurtjes op één oog. En dan... Om 12 uur dan ben ik er weer tussen twaalf en twee met een nieuwe frieknacht. En het is de hella mega editie, dames en heren. Dus alleen maar gitaarmuziek vanavond tussen twaalf en twee. Maar ook veel nieuwe spullen uit de releasebak. Ik ga ook weer een original aan je voor schotelen. En je krijgt het antwoord op één vraag uit de popmuziek. Nou, het zijn er eigenlijk twee. Uh, want de, de, het, het, het, je krijgt vanavond, als je luistert, dan krijg je vanavond uh, het antwoord op de vraag. Of ja, het zijn er dus eigenlijk twee. Ja. Is this just Als je vanavond luistert tussen 12 en 2, dan hoor je het antwoorden, of de, de antwoorden op die vragen. Moet je vanavond wel luisteren. Tot zover het houdt niet op. Dit was hem. Um... Dit was het weer. Dit was het weer. Dit was het weer. 13 september: Vrijdag de 13e 2019. Ik heb er nog eentje voor je. Maar ja, dat is wel echt een klassieker. Ik, ik twijfelde even of ik hem laatst nou ook al had gedraaid. Ik wist het niet meer helemaal zeker, maar. Zo'n plaat is niet erg om uh, twee keer te draaien, hè? nee. Sterker nog, het is een muzikaal geneesmiddel. In de vorm van The Cure, A Forest. Ik spreek hier om twaalf uur.